Bij een Nunspeet staat er 3 kilometer file. Maar voor die file, vanaf Amersfoort gezien, staat er bij Harderwijk ook al 3 kilometer. Dat zijn veel mensen die via de Flevopolder proberen om te rijden. Maar het beste is om om te rijden via de A1 en de A50. Dan neem je bij Amersfoort eerst nog een stukje de A1 richting het oosten. En dan bij Apeldoorn en de A50 richting Zwolle. In het zuiden van Limburg loopt het vast op de A76. Vanuit Geleen naar Aken, tussen Simpelveld en Akencentrum, staat 7 kilometer.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 Natuurlijk houden we je hier op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Eurotop in Brussel. En wat gebeurt er in die Brusselse achterkamertjes? Dat vertelt oud-diplomaat en uh, oud-staatssecretaris Frans Timmermans en Tweede Kamerlid nu natuurlijk na half tien. En dan DJ en vriend van de show, Fede Le Grand, die staat op dit moment op een groot plein in Madrid als voor voorprogramma van Coldplay te draaien. Niet de minste band ter wereld. Um, en zodra hij van het podium stapt, dan bellen we hem gelijk eventjes. En Bas Tichler, die is in Kerkrade bij Rode Ajax. En die zit lekker aan de ruis te flyen, Bas. Ja, ik speel met het punt naar achteren, geloof ik. Uh, 20 minuten gespeeld. 1-1 is de stand. En uh, dat was al dan 4 minuten. duurde even, hè, voordat hij viel Willemijn. Uh, ja, uh, ja, het is 1-1 is de stand. Dat was het al dan vier minuten. Nu komt er een grote kans voor Ajax aan. Boerichter gaat scoren. Niet, want Koesjek heeft een redding in huis. De keeper van Roda, die bijna nader inzien, Kiesjek, heet. Dat scheelt op een bol Het levert een op voor Ajax. Na een goede redding van deze doelman Twee grote kansen tijdens het nieuws als het even heel snel nog mag voor uh, Roda gezien. Ja, je bent goed bezig, eerst, Gaaf, Ja, gaat hartstikke <laughs> lekker. Biemans eerst met een kopbal, die ging net naast. Uh, dat leverde nog omdat die bal werd aangeraakt. Een hoesgebob voor Roda, die bal kwam voor doel. Toen kon Malky kop en moest Anita de bal van de lijn halen. Anders had Roda met 2-1 voorgestaan. Kortom, het is een uh, levendig duel in Kerkrade. Dat mag duidelijk zijn, klein kwart gespeeld. Today is Topics. Bas tegen de hoorde, ja... To these topics. Laten we het over belangrijke zaken hebben. Waar ik met het over? Aan de borreltafel en bij de groenteboer en bij de koffieautomaat Liekeveld. Nummer 5. Vandaag is bekend geworden waar Amy Winehouse aan is overleden. En dat is drie maanden na haar tragische dood. De Britse zangeres is overleden. Ze is doodgevonden in haar huis in Londen. Winehouse had een lange geschiedenis van alcohol- en drugsverslavingen. Amy Winehouse is 27 jaar geworden. En hoe toepasselijk is het dat haar grootste hit Rehab heet... Een plek waar ze na dit optreden meteen naartoe had moeten gaan. Ze probeerde wel af te kicken van alcohol en kreeg er ook een speciaal middel voor. En haar familie die denkt zelfs dat ze daaraan is overleden. Maar naast haar verslavingen had Ryan House ook last van een depressie. Ik denk dat wat me veel lot is de relatie die twee mensen kunnen hebben met elkaar en hoe slecht dat kan worden gegeven als andere dingen vervolgd worden. Ze was voor haar dood een hele maand clean... tot op de dag dat ze dood gevonden werd. Er stonden ook drie lege vodkaflessen in haar huis. Ondanks het vertrouwen van de familie bleek vandaag dus... dat ze heel veel alcohol in haar bloed had op het moment dat ze overleed. Maar de nieuws dat het alcohol was dat haar kiept... is ongelooflijk om haar lood te maken van haar familie. Nummer 4. Er is een nieuw soort Boeing uit. En vandaag maakte deze Dreamliner zijn allereerste commerciële vlucht. De eerste vlucht was een succes, maar wel drie jaar later dan eigenlijk gepland. Bij testvluchten moest er bijvoorbeeld een keer een noodlanding worden gemaakt... omdat er brand was in het vliegtuig. Maar dat soort ongemakken die zullen nu niet meer in de Dreamliner voorkomen. De 787 heeft features zoals geen andere aircraft die je Features that are possible because the 787 is the first commercial aircraft with an airframe and fuselage that is more than 50% carbon fiber reinforced polymer composite. Ja, geen idee wat dat betekent. Het klinkt in ieder geval erg brandbaar, maar het vliegtuig heeft wel wat coole snufjes. Features a state-of-the-art turbulence avoidance system fully integrated into the aircraft's flight control system that responds within milliseconds. Ja, behalve dat je dus nooit meer turbulentie zult hebben, heeft hij ook grotere ramen, een fijner klimaat in het vliegtuig. En daardoor zou je minder last van jetlags moeten hebben. Er zijn dan ook al veel maatschappijen die deze nieuwe Boeing willen hebben. Ik denk dat als we de aeroplane eruit krijgen... ...en airlines zien de performance van de aeroplane... ...en de economische benefits van de aeroplane... ...dat that dat alleen continue to expand. Nummer drie. Soms lijkt het alsof studenten helemaal niks uitvoeren... maar deze week is het tentamenweek en zitten alle studenten in de bieb. Maar dat past niet helemaal. Nou ja, het ochtend staat er een rij van ik denk ongeveer 200 man, bijna tot aan het spui. Daarna kom je er gewoon niet meer in. En dus uh, ja, dan is het zoeken naar een ander plekje, ergens in Amsterdam... in de openbare bieb of zo. Maar ja, het zit gewoon overal vol. Mensen zitten zelfs op de grond te leren. Ja, op zich wel gek dat er massaal in de bieb wordt gestudeerd. Want juist door het gebruik van internet kun je nu ook veel meer thuis doen. Maar ja, dat, dat, dan heb je toch wel minder discipline. Kijk, als je daar zit, dan, uh, dan moet je wel leren, want iedereen is aan het leren en het is stil. Bovendien ben je met andere mensen, daar kan je nog even wat meer overleggen, kan je wat aan vragen, heb je een boek niet. Uh, dus het is gewoon veel praktischer. Ja, deze overbevolkte studieruimtes die lijken te komen door de langstudeerboetes. Want nu moet iedereen wel aan de bak. En meer dan de biep langer openhouden, wordt het tot nu toe nog niet gedaan. Bijna alle tentamens zijn tegelijkertijd. De U 30.000 studenten. Uh, als die bijna allemaal uh, in, de, in, de, in, de, in de bibliotheek willen gaan leren, dat, dat kan gewoon niet. Uh, dus het is uh, uh, zo tegelijkertijd dat, dat er gewoon geen plek is voor iedereen. Nummer twee, Mauro moet blijven. Dat is uh, vandaag trending topic, maar minister Leers die heeft anders besloten. We hebben een, uh, een beleid en uh, in het beleid is bepaald... dat als iemand volwassen is, dat hij dan weer terug moet naar het land van herkomst. Regels zijn regels. Hoe vervelend het ook is dat Mauro hier als kindje kwam... en is opgenomen in een pleeggezin, in acht jaar een leven heeft opgebouwd in Nederland. Maar de nationale kinderombudsman die is geschokt. Het punt is...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 De PVV die is juist blij met deze beslissing. Ik begrijp ook wel dat het voor Mauro niet leuk is. Maar het geven van een verblijfsvergunning zou geen problemen oplossen. Sterker nog, je zou er alleen maar meer Mauro's door krijgen. Want dan geef je het signaal naar andere gezinnen... dat het loont om tegen de regels in toch hier kinderen te houden. Er is een klein kansje dat Mauro nog een paar jaar in Nederland kan blijven. Maar dan moet hij een studievisum aanvragen. En als hij dat krijgt, dan kan hij zijn mbo-opleiding afmaken hier. Maar wat minister Gert Leers betreft is het nu klaar. Maar daar zitten een aantal voorwaarden aan vast. En aan die voorwaarden moet je voldoen. En in geval Mauro wordt dat heel lastig. Dat is bekeken. Wat mij betreft is dit het einde verhaal. Tenzij je beleid gaat maken waar een grotere groep... Waar een bredere groep, ja maar dat ga ik niet doen. Dat is een kwestie waar de Kamer over gaat. De regering heeft een helder beleidskader waar we ons aan houden. En daar heb ik aan toe. Nummer 1 dan, de eurotop in Brussel. Mark Rutte die ging de vergadering over de euro met een overtuigend plan in. We moeten ervoor zorgen dat de schuld van Griekenland houdbaar wordt. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende vuurkracht zit in het Europese noodfonds. Maar ook het uitvoeren van programma's die landen opgelegd krijgen. Dat die afspraken stevig zijn. En dan moeten we ervoor zorgen dat de banken voldoende geherkapitaliseerd zijn, zodat ze ook voldoende kracht hebben om door de moeilijke volgende maanden te kunnen varen. Ja, het klinkt goed, maar kunnen de regeringsleiders deze crisis nog wel oplossen? Op zich is het simpel, de opties liggen voor, daar kunnen ze uit kiezen en er is geen enkele Europese leider die op dit moment nog ontkent dat de crisis acuut is. Dus ze kunnen aan de slag. Het grote probleem is ondertussen alleen dat de economische crisis een politieke crisis is geworden. Van de 27 die de, uh, aan de vergadering begonnen zitten op dit moment alleen. Nog de 17 euro-landen in het crisisoverleg. Er gaan ook al geruchten dat er 2 november nog een vergadering wordt gepland of aanstaande zondag. Als het doorslaggevend nieuws is, dan hoor je dat in ieder geval hier op Radio 1. En dat waren toen deze topics. Morgen zijn er weer nieuwe. Dankjewel, Lieke. Radio 1, BNN Today. Zit Sarkozy nog onder tafel stiekem te sms'en met Merkel? En gaat Berlusconi misschien op het toilet overleggen met zijn ambtenaren? Zometeen hoor je Frans Timmermans hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij zo'n eurotop. En Floortje Dessing zometeen over het rode gevaar, oftewel de Chinezen komen. Let Now Of lekker als de wereld vergaat, of in ieder geval Europa, dan zo'n fijn plaatje splendid, Nederlands beentje trouwens, de beach. Bas Stichler, Rodia Zee Ajax. 1-1 in een uh, levendige, vrij open wedstrijd, waarin beide ploegen hier en daar wat kansjes krijgen, zo even een vrije schop van Siem de Jong en een goede redding van de Roda keeper nu van afstand, Wielaert en Sillissen, die weliswaar langs de bal duikt, maar wellicht... Dat bewust deed, omdat hij zag dat de bal naast zou zijn gegaan. Keeper van Ajax, de vervanger dus van Kenneth Vermeer, die is geschorst. Maakt een bijzonder onrustige indruk, vind ik, in het eerste halfuur. Van een aantal malen te betrappen geweest op het, op, op het geven van slechte ballen, slechte pasen, slechte trappen. Eén keer zelfs zomaar bij Mitchell Donald ingeleverd, een paar minuten geleden. Die op een meter of 25 van het doel stond. Die deed een paar stappen en schoot vervolgens en zag dat het schot geblokt werd. Maar dat was een levensgrote kans eigenlijk voor Roda. Zoals in ze het nu, maar dat is een bal die stil ligt. De bal richting de helft van Roda trapt, maar die wordt alweer weggekoppeld door Vormer. Opgevangen op het middenveld door Roda via Donald. Laat zich op het laatste moment door 1 0 van de bal zetten. Dan moet er uh, Biemans de lucht in. Dat doet hij wel, maar die levert ook weer bij Ajax in. Zo gaat het eigenlijk heen en weer. Is het uh, pingpongen. En wordt die bal uiteindelijk opgevangen aan de linkerkant door Roda bij Hemten. Er is eigenlijk nog niet veel van te zeggen. 32,5 minuten gevoetbald. Het is 1-1 en het gaat echt alle kanten op. Dus een winnaar nauwelijks te voorspellen. Dat maakt het wel zo aardig. Het is per slotverrekening bekervoetbal. De Chinezen komen. Ze komen eraan. En daar hebben we het over in de wekelijkse reisrubriek met Floortje Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. De Chinezen komen. Ja, dat is zo, hè? Ja, dat klinkt een beetje dreigend. en Zo is het niet bedoeld. Maar um, het is wel een, een vaststaand feit dat uh, de Chinese toerist de wereld aan het veroveren is. Die, Want uh, eindelijk geld? En... Ja, sinds 2004 uh, zijn de visumregelingen uitermate versoepeld. Uh, ze hebben allemaal, ze hebben, doen hun best om hun paspoorten aan te vragen. Ze verdienen meer geld. Uh, en, en ook vanaf het platteland komen er steeds meer mensen die naar de stad gaan en verder gaan reizen. Uh, er komen steeds een enorme uh, aanwas aan vliegvelden, aan nieuwe luchtvaartmaatschappijen. Nieuwe verbindingen worden geopend. KLM, in China zelf? Ja, in China ja. zelf. KLM vliegt op steeds meer uh, steden in, uh, in China. En dat geldt ook voor alle grote uh, luchtvaartmaatschappijen op de wereld. Kortom, ja. het is een enorm groeiende markt. Maar merk jij ook, als jij uh, all over your travels bent... kom je ze ook tegen, Chinezen? Ja, je komt ze wel op de grote toeristische uh, bestemmingen kom je tegen. Ik ben net in Moskou geweest, daar lopen ze dan weer allemaal rond. Uh, nou, alle bestemmingen waar, we, waar iedereen naartoe gaat, New York, noem maar op. En zelfs waar in Oezbekistan, daar heb je Twee grote, beroemde steden. Eigenlijk drie, maar die liggen op de zijderoute. Um, en en Boeghara en Samarkand. En zelfs daar zie je Chinezen. Dat vond ik wel opvallend. En is het dan echt het cliché van... Met z'n dertig die bussen uit, drie foto's maken... dertig weer bussen in en uh, Europe in 10 days. Gaat het zo? Nou, uh, mijn ervaring is wel dat als je ze ziet, dan doen ze inderdaad... je ziet ze niet op hele rare, vreemde plekken in the middle of nowhere. Het zijn vaak de highlights die ze aandoen in groepsverband. Uh, en inderdaad, uh, uh, en dat zie je in Amsterdam ook... dan met z'n allen in de bus naar een Chinees restaurant en dan weer door. Michiel Rossoff is onze exit-Hollander in China. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Hoe komt het toch dat die Chinezen altijd zo... Met elkaar reizen. Ja, nou, ik denk dat het te maken heeft met een soort onmennigheid. Dus je moet je voorstellen dat 30 jaar geleden pas China is uh, gaan openen. En, uh, en dat uh, mensen pas sinds kort genoeg geld hebben om een huis te kopen, auto's te kopen... en dan uiteindelijk ook op reis te gaan. Dus, uh, dus het is een beetje van Nederland in de jaren 50. Dus uh, mensen nemen de eerste voorzittige stapjes in het uh, toeristenbestaan. En uh, dat gaat dan met uh, reizen. Floort, jij, jij zegt van ja, je komt ze echt overal tegen. En uh, ik geloof dat het CBS ook heeft berekend dat er veel meer Chinezen deze kant op komen. Hè? Ja, de, de er is een enorme groei in het aantal toeristen... wat hier naar Nederland komt, vanuit China. Uh, het Nederlands Bureau voor Toerisme die verwacht dat, dat dat groeit... met zo'n 9 tot 10 procent per jaar. Hm. En dat zou dus betekenen dat er in 2020... rond de 400.000 Chinezen naar Nederland komen. Zo. En dat is nogal wat. Maar dan, dan denk je dus ook, van, als je een beetje slim bent in Nederland... dan, hè, dan je, ja. hou je dat hier achteraf, dan ga je daar lekker geld aan verdienen. Nou, het is ook absoluut een, een heel interessant uh, gegeven... om over na te denken. Er wordt ook veel mee gedaan. Er worden in Nederland... Ook hotels gebouwd die zich specifiek richten op Chinezen, op Chinese zakenlui. Uh, dan moet je denken aan bijvoorbeeld dat het eten anders is, maar ook dingen als een karaokebar in, in, uh, in het hotel. Zo is het echt, uh. omdat ze dat gewoon uh, belangrijk vinden. Uh, um, Nederland heeft ook door de, de samenwerking met KLM, hebben ze een, is het een goede hub, is het een goed knooppunt voor Chinese zakenlui om vanuit China en Amsterdam door te vliegen. Dus dan blijven ze een paar dagen in Amsterdam. Uh, die mensen moeten allemaal, uh, ja, die moeten een hotelkamer krijgen. Krijgen, die moeten tours krijgen. Dus dat, dat is voor Nederlandse ondernemers heel interessant. Ja. Michiel, als je dit zo hoort, hè, waar moeten Nederlandse ondernemers echt aan denken als je die Chinezen wil binnenhalen? Wat moet je echt hebben? Nou, volgens mij doen de Nederlandse ondernemingen het vrij goed. Dus KM vliegt al op, eh, op geloof 6 of 7 bestemmingen in China, ook onbekendere steden, mm -hmm. zoals Chengdu en Xiamen. Um, dus die vliegen al heel veel Chinezen naar Europa. Dat is een van de weinige maatschappijen die dat doet in Europa. Um, Waar het wel aan scoort volgens mij nog in Nederland zijn twee dingen. Namelijk het visumbeleid. Het is heel moeilijk om een visum te krijgen voor Nederland. Uh, het is veel makkelijker om dat in, uh, voor Spanje aan te vragen of voor Italië. Uh, Nederland loopt daar toch een beetje achterin. En het tweede wat er aan als ik met Chinezen hier spreek... dan vinden ze ja, Amsterdam wel een hele mooie oude stad. Maar uh, je kunt er niet uh, heel erg luxe shoppen. Dus de oh, ja? dierkorf die probeert dan wel wat. Maar dat, dat stelt er allemaal heel weinig voor bij, bij shoppingmalls die je in Hongkong ziet of in Shanghai. Want Chinezen willen luxe? Of tenminste in ieder geval de Chinezen ja, die deze kant op komen. Want de mensen die, die reizen, dat zijn, dat zijn de rijke mensen. Dus dat zijn mensen die gewoon twee, drie auto's hebben, die een paar keer per jaar kunnen reizen. Het, het, het is niet de, de, de standaard middenklasse, het zijn echt de rijke Chinezen die naar Europa komen. En die willen gewoon Prada kopen, die willen, die, die willen naar dure, dure shops, die willen ook naar een duur casino. Um, ja. En uh, ja, in Nederland is het toch allemaal een beetje lastiger. Om het te vinden. Floortje, wat ik me afvraag. Er zijn een miljard Chinezen, dat zijn er nogal wat. Je bent ze ongetwijfeld vaak <laughs> tegengekomen. Nou, kan je een beetje vriend worden met Chinezen onderweg? Ja, het, het, kijk, het is, ik vind dat heel moeilijk. Het is een beetje generaliseren. Hè? Het is wel zo dat je als Nederlander... 20.000 keer sneller aan de praat komt met een Amerikaan van Australië... dan met een, iemand uit China. Uh, de mensen die je tegenkomt... dat zijn inderdaad vaak wel bereisde mensen die hun talen spreken. Maar het is, het is wel een cultuurverschil. Um, enorm ik, ja, wel een enorm cultuurverschil. Ja, ik vind wel een enorm cultuurverschil. Maar als je bijvoorbeeld... We hebben net een, een normale kamp in Oezbekistan... op die lange reis van Nederland naar China. Uh, daar zit je dan met twintig teentjes in de middle of nowhere... in een soort woestijnzetting. En je eet met z'n allen aan, aan lange tafels. <coughs> en dan merk je dus... He, daar waren bijvoorbeeld ook Chinezen. Dan maakt het niet meer uit waar wie vandaan komt. Want je zit gewoon met z'n allen aan tafel. En he, je komt toch wel met elkaar aan de praat. Maar spreken ze een beetje Engels? Nou ja, ook uh, uh, generaliserend. Ze spreken natuurlijk over het algemeen veel minder goed hun talen... dan, uh, dan, dan Nederlanders. Um, maar het, kijk, China is een enorme... Het, gro het groeit, weet je wel. Wat zij doen, of in, in de, waar zij in staan... Dat, dat is gewoon 20, 30 jaar op, lopen ze op ons achter. En ze zijn een enorme inhaalslag aan het doen. Dus het wordt straks ook veel normaler om je talen goed te spreken. Dat krijgen ze ook straks veel meer mee. Maar ja, nogmaals, China is zo'n groot land... Heel veel van hen hoeven die taal ook niet te spreken. Want China wordt gewoon een, een economische leidinggevende macht in de wereld. Dus heel veel hoeven het land niet eens uit. Waarom zouden ze nog Engels spreken bij wijze van spreken? Dus het is de zaak dat we ze nu leren kennen en doorgronden... want dan nou, heb, je, heb je straks veel aan. Wat misschien wel leuk is om te benadrukken... is, uh, ik zei het net al, er komen zo, als het goed is, zo'n 400.000 Chinezen naar Nederland... rond 2020. Voor jonge mensen van nu is dat ook heel interessant... als je bijvoorbeeld uh, nog een beetje gaat nadenken, wat wil ik... om daar eens over na te denken. Want als jij bijvoorbeeld nu Chinees gaat studeren... ja, dan kun je daar als, als jongere straks, als je aan de slag gaat... dan kun je, heb je hele grote kansen op de arbeidsmarkt... om zelf een bedrijf te beginnen... Maar ook aan de slag te gaan. En toerisme in Nederland. In de toerisme in Nederland. Ja. Van al die Chinezen, die, die moeten straks allemaal. Uh, ja, die, willen, die, die willen door het land geleid worden. Er komen steeds meer zakenmensen vanuit, uh, vanuit China naar Nederland toe. Dus Chinees gaan leren en je richt op de Chinese markt. is heel interessant voor jonge mensen. Enorme huwelijksmarkt ook. Ja, maar helaas. Ik denk niet dat wij. Zo, uh, dat daar veel die kant er, uit. Uh, gaat Ga je gebeuren. op een Chinees vallen? Um, ik denk dat de Chinees niet op mij valt. <laughs> dat denk ik wel, lang blond. <laughs> ja, nee, maar ik, ik, ik val meer op van die stoere mannen, van die grote beren. Ja. En het zijn fantastische <laughs> mensen, maar echt grote stoere beren zijn het meestal niet. Goed, Floortje ik dank je wel, tot volgende week. En Michiel Hulshoff, dank, daar, all the way, from Shanghai. Tot snel weer. Hoi. Naar die andere opkomende economie. Brazilië in Exit Holland natuurlijk altijd de verhalen van Nederlanders in het buitenland. Uh, Brazilië, daar is Alex Heijmans. Alex, goedenavond. Goedenavond, Willem. Ja, ik luister naar dat, uh, naar dat gesprek van je. En ik denk van nou ja, um, jonge Nederlanders kunnen ook best Portugees gaan leren. Want um, Brazilië is, zoals je zegt, een andere opkomende wereldmacht. Ja, precies. Over nee, China kan je dat eigenlijk al niet eens meer zeggen. Opkomend. Dat is uh, redelijk arrivé. Maar laten we het over Brazilië hebben. Uh, jullie zijn een beetje van slag daar, want in jouw beeld staat Bahia, als ik het goed zeg. Daar is weer Bahia. Voor, Bahia, okay, voor het eerst in acht jaar um, uh, de zomertijd ingevoerd. Uh, ho, hoezo dan die acht jaar daarvoor niet, vroeg ik me af. Uh, nee, toen was het hier altijd uh, ja, even laat. Uh, we hadden het uh, hele jaar door, uh, de hele jaar door uh, dezelfde tijd, want Bahia ligt zo dicht bij de Evenaar... dat de zon er eigenlijk de hele, uh, het hele jaar door ongeveer op dezelfde tijd opkomt en ondergaat. In het zuiden van Brazilië is dat anders, waar de grote steden Rio de Janeiro en uh, in São Paulo liggen. Ja. Daar heeft het wel zin om zomertijd in te voeren. En waarom dat is, hebben... dat, is dat dan acht jaar lang niet gebeurd en nu weer wel? Nou, dat is, in, uh, het is acht jaar lang in, uh, in, in, niet in mijn deelstaat... in het noorden van Brazilië uh, gebeurd. En nu opeens wel. Want het heeft allemaal te maken met geld eigenlijk. Uh, het zit namelijk zo. Uh, je wint er helemaal geen, uh, geen tijd of geen, geen licht mee. Omdat ja, de zon gaat toch op, uh, uh, op hetzelfde moment uh, mm -hmm. op en onder. Ja, dat heb je rond ja. Uh, het betekent dat als een deel van het land... namelijk het industriële zuiden... wel zomertijd invoert... dat je dan als het deel van het land wat, waar geen zomertijd is... dat je dan opeens een uur achterloopt bij de rest. En dat wilden de grote bedrijven hier niet. Dus die hebben die, die acht jaar lang flink gelobbyd bij, oh, ja, ja. bij de deelstaatsregering. Die hebben het er nu doorgekregen dat uh, wij hier nu ook zomertijd hebben. Ja, en dan krijg je dus het effect dat de inwoners van Bahia... een beetje van slag zijn, geloof ik. Dat kun je wel zeggen. Want uh, ja, als de zon dus uh, altijd op hetzelfde moment opkomt en ondergaat... als je dan met de tijd gaat morrelen... dan druk je de mensen hoe dan ook in een tegennatuurlijk dagritme. En dat is precies wat gebeurd is. Want mensen worden nu met donker wakker... in plaats van met, zons, uh, met zonsopgang. Mm -hmm. Dus men, mensen klagen er ook over. Mensen klagen er steen en been over. Het is namelijk zo dat, dat de gewone man, Jan met de pet... Die gaat helemaal geen energie besparen, die gaat juist meer energie uitgeven. Want ochtends moet nu het licht aan, dus hun elektriciteitsrekening wordt hoger. Ja, ja. Er is ook geen brood. Want de bakkers hebben bedacht, uh, ja, we moeten toch al uh, zo vroeg op. En, uh, dank je de koekoek. maar wij komen op onze normale tijd uit bed. Dus nu is er een, een uur later brood. Dus mensen die gaan, die, die gaan zonder ontbijt uh, in de bus... Ja. <laughs> en, uh, en eten dan ergens uh, vlakbij mijn werk. Dus het, ja, mensen komen duurder uit. Ja. En wat heb jij er last van verder? Ik, uh, nou, ik ben een beetje een uitvoering. Ik werk namelijk voor mezelf. Mm. En ik heb ook veel te maken met, uh, ja, met het tijdsverschil... tussen Nederland en, uh, en Brazilië. Dus ik ben vaak toch al vroeg, uh, uh, vroeg wakker. Ja. Maar waar ik het aan merk is aan de sportschool. Want als ik op mijn normale, normale tijd naar de sportschool ga... Uh, dan is het daar nu heet. Want ik ging altijd aan het eind van de, van, van de middag... Mm -hmm. Eh, want dan is het nog niet zo druk. Maar als ik, eh, maar als ik nu ga, dan is het misschien ik heet. kan je bijna gewoon niet trainen. Maar als ik later, ga, als ik, als ik mijn, uh, mijn sportschool een uurtje verschuif... dan is het hartstikke druk. Ja. Daar merk ik het aan. <laughs> het leven wordt er niet makkelijker op daar in Brazilië. Nee, we verheugen <laughs> ons ook alweer op de, op de wintertijd. Op de wintertijd en, uh, ja. dat, dat is eind februari, dan, uh, dan wordt die ingesteld. Nou, sterkte tot die tijd. Alex Heijmans vanuit Brazilië. Bedankt. Doeg. Straks na het nieuws um, hoor jij hier... Um, um, Timmermans, ja, Frans Timmermans. Ik dacht even, wat is de voornaam ook meer? Frans Timmermans. Die vertelt over hoe het er aan toe gaat, daar achter de schermen bij zo'n eurotop. Zitten die leiders tot op het laatste moment nog een beetje met elkaar te sms'en. Hoe gaat dat overleg? Uh, eerst het nieuws om van half tien. Hier is Christian Bodemakker. Radio 1, het NOS-journaal. De regeringsleiders van de EU hebben een deelakkoord bereikt over de buffers die banken moeten hebben. Ze moeten vanaf juni volgend jaar een buffer hebben van 9% van hun uitstaande verplichtingen. Aanvankelijk zou die maatregel pas in 2019 ingaan. De verplichting gaat pas in als er een akkoord is over versterking van het Europese noodfonds. En daarover wordt nog gepraat. Michelle Martin, de ex-vrouw van kindermoordenaar Marc Dutroux, komt nog niet vrij. Dat heeft het Belgische Hof van Cassatie besloten. Martijn zou voorlopig vrijkomen als ze haar intrek zou nemen in een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 En Turkse en Koerdische organisaties in Nederland... hebben hun achterban opgeroepen tot verdraagzaamheid. Vanmiddag dreigde opnieuw onlusten bij het Koerdisch centrum in Amsterdam. Maar doordat de politie enkele straten afzette... bleef het bij wat provocaties over en weer. En dat waren de hoofdpunten van de vrienden. Gaan we meteen door naar voetbal. Uh, Rode JC, Ajax. Slotseconde van de eerste helft. 1-1 is nog altijd de stand door de goals van Donald en Vertongen in de derde en de vierde minuut van deze wedstrijd. Dus heel mal in het begin gemaakt. De dying seconds met Kishek nog een keer aan de bal. De doelman van Roda die de bal naar voren trapt. Roda is sterker geworden, gevaarlijker ook in deze wedstrijd. Ajax mag echt blij zijn terwijl het nu rust is dat het de kleedkamer opzoekt met 1-1. En het applaus van het publiek is dan ook bestemd als hart onder de riem voor Roda. Dat dus gevaarlijker werd. Wat waren dan die kansen? Nou, Malki raakte vijf minuten geleden met een knap schot van 20 meter de lat. Zeg maar de kruising. Daar had Silissen werkelijk geen schijn van kans. Goede knal. Maar Ajax gered en twee minuten later na een voorzet van Frederus gleed Jonker naar de bal. Maar de Deense spits tikte de bal net aan de verkeerde kant van de paal naast. Zo had Ajax twee goals tegen kunnen krijgen in de slotfase van de eerste helft. Maar blijft dat de Amsterdammers bespaard. Maar voor Ajax gaat het opnieuw niet goed. Dat mag duidelijk zijn in Limburg. 1-1. Rust. Bas Tegelaar, dankjewel. We Horen je zo meteen nog een keertje. Dus hoor je met Two Princes. BNN Today. Willemijn Veenhoven. We gaan even naar nos verslag. Joris van Poppel. Die is in Brussel, die staat daar buiten bij de Eurotop. Joris, goedenavond. Goedenavond. Er is uh, nou, nog geen enorme witte rook, maar wel klein culinair nieuws, begrijp ik. Ja precies, kreeg ik zojuist in mijn handen geduwd van een diplomaat. Exclusief klein culinair nieuws. Wat eten ze vanavond? Dat wil je <laughs> natuurlijk ook weten. Ja, is zeker. zijn is een kwart af begonnen. Nou, wat denk je? Ze beginnen met gamba met aubergines. Het hoofdgerecht is parbot met spinazie. En als toetje eten uh, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Mark Rutte en uh, Berlusconi... en alle andere mensen die aan tafel zijn. Als toetje eten ze een trio van sorbet. Uh, ze ronden af, rond deze tijd denk ik al wel, met koffie uh, en mokka. Dus nou ja, weten we dat ook weer. Lekker hoor. Wel een beetje risky zou ik denken. Gamba's eten, word je heel snel ziek van. Maar ja. Ja, de, nacht, de, de nacht gaat toch lang duren hier wellicht. Dus <laughs> ja. ik denk niet dat ze al uh, aan de sterke drank zitten. Nee, nee gamba's zei ik, uh, maar niet uit. Okay. Ja, Weet je eigenlijk, hebben ze daar drank op zo'n top... Uh, ik weet alleen dat in de journalistenbar uh, uh, de tap om elf uur dicht gaat. Ja. Omdat dat in ons leden wel eens uit de hand is gelopen bij toppen die te lang duren. Ja. Uh, en ik weet dat er wel uh, wijn wordt gedronken in ieder geval bij, uh, bij de regeringsleiders. Ja. Uh, hoeveel daar wordt gedronken en welke wijn, dat heb ik nog niet achterhaald. Maar misschien dat ik de wijnkaart ook nog te pakken kan krijgen. <laughs> ja, nou, doe je best. <laughs> Joris van Poppel, dankjewel. Tot straks. Oh, is dat mijn piste, maar dat beste net meer. Want wij maken stieren, wat toch mij dat zeer? Lava in de vissen, in de vissen. Dan denk je waarschijnlijk: wat is dit? Nou, dit is een Friese smartlap en dat is een hit in Taiwan. Daar wordt hij namelijk gebruikt in een reclamespot van het Taiwanese Modehuis Bobsen. Uh, Nanne Kalma is de zanger en componist. Nanne, ja, hoi. you're big in Taiwan. Ja, ja. dat lijkt zo. Nou, gefeliciteerd. Ja, ik, moet het, ik moet het eerst allemaal nog zien hoor, wat er gaat gebeuren. Maar het is al ontzettend leuk allemaal. Nou, ongelooflijk. Ze gebruiken een nummer van jou in een, in een Taiwanese mode uh, Ad, hoe noem je dat, advertentie? Ja, een ja. commercial. En wat wordt hier eigenlijk gezongen? Want mijn fris is niet heel goed. Nou nee, nou het, is ook, het is ontzettend gek, want het is namelijk ook nog een smartlap. In, in de loop der jaren dan maken we soms, nou hebben we van die smartlapavonden, We ja. maken we voor de lol een smartlap. Maar toen, uh, uh, dit, dit is het verhaal van een arme bedelaar, en die bedelaar die heeft alleen als maatje nog een hond. En dan is het te weinig eten nog voor hun beiden en dan besluit hij om die hond uh, te verdrinken. En hij, hij uh, wil een touw met een steen uh, wil hij om de nek binden van het hondje. Ja. Maar die uh, lekt hem dan nog de handen en die kruipt er nog aan en dan, dan kan hij dat niet doen en dan bindt hij het touw om zijn eigen nek. En dan springt hij in het water met een steen en dan verdrinkt hij en dan, uh, nou ja, dan, wordt, uh, dan, wordt, dan wordt hij begraven en uh, als enige is het hondje die, dat komt achter het lijk aan en die sterft daar dan ook. Ja. Jezus, wat een drama. Ja, nou, ja, ja. En dat nummer gebruiken ze nu bij een reclamespotje. Ik neem aan dat ze niet... het is namelijk een, Ik heb hem gezien, een mooi reclamespotje over een of andere modemerken, Iets wat dramatische setting in de sneeuw. Maar ja. ik neem aan dat ze niet weten dat het hierover gaat. Ik, ik weet wel zeker dat ze dat niet weten. Maar nee. uh, hoe het wel gegaan is, uh, weet ik ook niet precies. Maar... Ja, want hoe komen ze bij jou? In nou, ze zijn niet bij mij geweest. Maar wij hebben... Ooit uh, eind jaren tachtig of zo hebben we met een uh, aantal muzikanten hebben we uh, in België uh, een, een aantal Nederlandse, Nederlandstalige en Friese liedjes uh, gezongen ja. voor een bedrijf die die heeft een bibliotheek met allemaal muziekjes en geluiden. En mensen die films maken, die kunnen daar lenen of huren. Of tegen uh, betaling muziek van krijgen. Okay. En die wilden in de rubriek Smartlappen wilden ze ook wat. En in de rubriek Vries. En dat combineerden we dan met, met dit lied. Dus ja. we dat gewoon opgenomen. Dus ze hebben gewoon uit die, die database zitten plukken. En toen kwam dit tevoorschijn. Ja, maar ja. Ik, ik denk dus dat die man die die reclamefilm heeft gemaakt. Dat hij gewoon in die bank heeft zitten luisteren. Ja. En op een gegeven moment zegt van nou deze sfeer dat is wel uh, een beetje uh, ja, Gedragen en ja. dat willen we wel bij die beelden. Zo. Ja, maar dat wordt wel even dik voor jou, neem ik aan. Nou, ik denk, denk dat dat niet zo is. Maar nee. nee ik, ik, heb, ik heb wel met de BUMA gebeld eh, om eh, in ieder geval om het mede te delen dat dit zo was en dat dit aan de gang is. En eh, toen zeiden ze, nou ja, we gaan eerst kijken of eh, Taiwan sowieso eh, wel uitkeert. Nou, dat bleek wel zo te zijn. En dus toen hebben ze eh, contact gezocht met de zusterorganisatie van de BUMA. En eh, nou ja, dan zie ik wel wat er gaat gebeuren. Ja. Maar uh, ach, uh, meestal met dit soort dingen, dan, uh, dan, uh, dan valt het altijd tegen. Dan hebben ze allemaal weer listen en uh, okay. dingen dat het toch weer naar hun eigen zak List uh, en bedrog drog. daar in Taiwan. Nou, het is wel een leuk verhaal in ieder geval. Ik vind het ontzettend curieus ja. en uh, ja, ik, ik, ik, ik vind het vreselijk gek. En uh, voor de, de nieuwsgierige luisteraar, het filmpje met natuurlijk dit prachtige nummer staat op onze Facebook, facebook.com slash today. Nanne, ja. ik wens je een prachtige carrière toe in Taiwan, dankjewel. Ja, dankjewel. Doeg. Bye. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, daar komen we aan bij Frans Timmermans. Na talloze vergaderingen en bilateraaltjes moet er natuurlijk vandaag een antwoord komen op de eurocrisis, op de top der toppen. Sinds ongeveer, wat was het, half acht, kwart voor acht vanavond zitten de regeringsleiders aan een diner, terwijl ze koortsachtig werken aan een oplossing. Hoe is de sfeer tijdens zo'n top, vragen wij ons af. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Frans Timmermans, die weten wat er op dit soort bijeenkomsten gebeurt. Ik hoorde u al een beetje genuiven. Goedenavond, meneer Timmermans. Ja, dag, meneer Hallo. Ja, hallo. Um, uh, ze zitten zo'n beetje aan het toetje, hoorden we net. Hè? Uh, ja. ja. We hoorden het ja. ook al. Gamba met aubergine. Uh, tarbot, mm -hmm. geloof ik. Een uh, driedubbele flip. Nou, ik weet het even niet meer precies allemaal. Maar, maar is dat altijd zo'n... Uh, want u bent er natuurlijk wel eens bij geweest bij dat soort diners. Ja. Is het ja. altijd zo'n zo zo redelijk chique aangelegenheid? Ja, het is, het is ook weer niet top, maar het is wel gewoon goed... Ja. Uh, en uh, dus inderdaad, uh, er wordt wijn bij geschonken en een enkeling wil liever bier en dan krijgt hij bier. En de regeringsleiders zitten in één ruimte, alleen, ja. aan één grote tafel. En dan zitten de medewerkers of mensen zoals ik, die zitten in een ruimte daarnaast. En dat zijn allemaal kleinere tafels met een man of zes, zeven aan één tafel. We doen ze ook expres, maken ze dat kleinere tafeltjes, om het verschil even uh, aan te geven. Nee, omdat er gewoon meer zijn. Er zijn per land okay. dan meestal twee mensen. En dan, dan krijg je niet allemaal aan één tafel. Dan heb je toch al gauw over 54 mensen. En die krijg je niet aan één tafel. Ja. En, en die wijn, daar vraag ik me af. Ja. Ik bedoel, ik snap dat hoort behoort erbij. En het is ook wel lekker. Maar wordt er dan veel gedronken? Nee. Uh, nou ja, je hebt er altijd wel een enkeling tussen zitten... Uh, bij die regeringsleiders die uh, een hoop kan hebben. Hè? Dat is overal <laughs> die zo. Merkel? En die, die... Nee, <laughs> ik ga geen namen noemen. Oh, nee. Ziet er wel zo nee, nee, nee, zeker niet mevrouw Merkel. Nee, ja. nee. Uh, nee die kan uh, heel weinig uh, hebben. Die, die, die is heel, heel uh, voorzichtig. Okay. Um, en dat is ook wel buitengewoon verstandig. Want, maar meer types uh, als Berlusconi misschien? Het uh... um, is me nooit opgevallen dat hij veel dronk, eerlijk gezegd. Hm. Um, die, die doet weer andere stoute dingen. Maar niet aan tafel... <laughs> Bij de regeringsleiders. <laughs> hey. uh, maar, maar het is. Kijk, daar wordt echt. De, de echte zware onderhandelingen vinden aan die dinertafel plaats. Uh, daar zijn geen pottenkijkers bij. Daar zijn ze onder elkaar. Uh, en daar worden echt, um, zeg maar, de moeilijke punten uit onderhandeld. dan ja. wordt af en toe teruggekoppeld naar de medewerkers. Dan loopt iemand even weg van tafel. En gaat dan naar de kamer waar wij zitten. En komt dan even overleggen. Kunnen we daarmee leven of niet? En dan moet er af en toe eens een andere minister gebeld worden van Financiën of een ander. kan jij ja. daarmee leven? Zo werkt het. Ja, want. Inderdaad. Hè? Mark Rutte die zit daar natuurlijk ook aan tafel. Weet ja. u waar hij zit? Naast wie? Nou, dat, De volgorde wordt bepaald door uh, het voorzitterschap zit aan het hoofd. Maar die is en er niet. Vervolgens, is eruit gekikt uh, vandaag. Uh, ja, maar dat, dat komt. Uh, je hebt wel een voorzitterschap van de Eurogroep. Ja. En dat is uh, de, de premier van Luxemburg, uh, Jonker. Die ja. zit dan aan het hoofd. En er zitten de landen daar op alfabetische volgorde omheen. Ach, zo zei hij. Ja, ja. Dus nou, naad... dat is eerlijk, want dan is er geen, geen rangorde naar grootte of wat dan ook. Of wie de blauwste ogen heeft of uh, wie het mooiste kan zingen. Nee. Maar dat gaat gewoon alfabetisch land naar land. En dan zit Mark Rutte daar dus, ja, naast wie zit hij dan? Uh, meestal naast de Slovaak aan de ene kant en de Luxemburger aan de andere kant. Oké, okay. en dan gaat het dus zo, hij zit daar en dan zit hij gezellig mee te babbelen. Loopt hij dan, kan hij op elk gewenst moment, zegt Mark Rutte, excuseer me even, ik loop even naar dat andere kamertje naar mijn hoge ambtenaar. Nou, dat moet hij wel timen. Uh, het slimste is om helemaal niet weg te lopen, want er kan op ieder moment iets gebeuren. En dan wil je er wel bij zijn, dan wil je ook horen wat anderen zeggen. Dus uh, het slimste is om, uh, om te blijven zitten. Uh, er is één mooie uh, anekdote uit het verleden, mevrouw Thatcher. Ja. Um, die durft het alleen niet aan en toen heeft haar topambtenaar, Sir John Kerr heet die man, die heeft zich gewoon verstopt onder tafel. Uh, die is onder tafel gaan zitten om haar te kunnen uh, souffleren tijdens de vergadering. Dus dan kon zij de fictie in stad houden dat ze er alleen zat. Um, maar <laughs> ja, ja. ondertussen werd ze gesouffleerd tussen John Kerr. Uh, dat is echt gebeurd? Ja, dat is echt gebeurd. Oké, okay. ja. Uh, ja, ja. ja. ja. Mijn <maar> verhaal. Ja. En wat willen, we willen even met u inderdaad een, een kijkje achter de schermen. Hoe gaat het eraan toe? Mm -hmm. De sfeer, de, de wie, wie, wie rollt met wie, wie kletst met wie wie, wie, wie sms met wie. Uh, Rutte is daar natuurlijk nu. Uh, hoeveel mensen ja. heeft hij eigenlijk bij zich? Nou, de, de delegatie varieert nogal, maar meestal ongeveer twintig mensen. Twintig man. Uh, maar die zitten niet allemaal in de vergaderzaal. Uh, nee. Sinds het verdrag van Lissabon mogen alleen nog maar de regeringsleiders in de vergaderzaal komen. En af en toe mogen ze zich laten secunderen, maar uh, <tossimus> liever niet. Dat is een, een harde afspraak die toen is gemaakt. En dat is ook verstandig uh, om alleen de bazen bij elkaar te zetten. Ja. Het is ook chefzaggen daar. Hè? Ja. Maar er zitten, er zitten dus die andere, de, de hoge ambtenaren en, en, en de, de, de... Die houden die verbinding zitten... met Den Haag. En je hebt ja. ook altijd heeft de premier een woordvoerder bij zich, want ja, uw collega's zitten daar ook. Er zijn meer journalisten dan ambtenaren ja. en regeringsleiders, dus die moeten ook allemaal tevreden gehouden worden. Maar bijvoorbeeld vandaag uh, zei uh, iemand van de Rabobank, die zei ja, alle hoge bankmensen zitten daar ook. Waar zitten ja. die dan? Nou, die zitten niet in het vergadergebouw. Die zitten weer elders. Maar die kunnen dan weer bijvoorbeeld via die hoge ambtenaren contact houden. En die hoge ambtenaren kunnen even bellen. Of ja. tegenwoordig heeft iedereen een Blackberry of een iPhone. En er wordt er heel veel heen en weer gemaild. Um, dat is allemaal wat makkelijker dan, in, dan de briefjes van het verleden. Maar, en zit, maar zit Rutte daar ook, bijvoorbeeld ook... Dan denkt hij van even overleggen met Salm. En dan belt hij zelf even met Salm. Of gaat het niet Ja, of, of, of hij stuurt hem een mailtje of een sms via de Blackberry. Dat is tegenwoordig hartstikke handig. Ja. Uh, zo werkte ik ook heel veel met uh, in de tijd uh, premier is als die een vraag had of een opmerking. Uh, nu gaat het zo, of het dreigt nu die kant op te gaan. Wat zullen we doen? Hè, dan hoeft hij niet van de tafel uh, weg te lopen. Maar dan kan hij even uh, zo discreet, uh, BlackBerry onder de, onder de tafellaken houdend... <laughs> even mailen en, uh, en rugspraak houden. Ja. Denkt u dat Rutte uh, uh, die les van Thatcher goed in zijn hoofd houdt en denkt, ik ga mooi niet weg, ik blijf hier zitten aan tafel? Ik denk het wel. Uh, ik moet zeggen, hè, u weet, ik ben van de oppositie. Dus ja. uh, ik ben niet geboren om complimenten uit te delen aan de coalitie. Uh, maar ik hoor van zijn collega's dat premier Rutte... een goede eerste indruk heeft gemaakt bij zijn collega's sinds zijn start. Uh, dus ik denk dat hij het spel uh, uh, snel door begint te krijgen. En dat is goed voor Nederland en daarom ben ik daar ook blij om. Ja. Laten we het even over um, de, de dagen voorafgaand aan de top hebben. Um, is natuurlijk, ja. was het was de top afgelopen zondag. Toen wisten we al, dit gaat niks worden. Uh, toen is het mm -hmm. natuurlijk nog druk overlegd in de afgelopen dagen... Um, is dat dan zo dat de EU-leiders drie keer per dag met elkaar bellen? En zitten er tegelijkertijd ook honderden ambtenaren... ergens in Brusselse achterkamertjes te overleggen? Hoe gaat dat? Uh, ge geen honderden meer. Uh, kijk, als je in die eindfase komt... dan is er inderdaad een heel druk telefooncircuit. En dan belt men persoonlijk... Uh, met elkaar. En er luistert altijd iemand mee. Eén hoge ambtenaar. Die wordt dan uh, in de wandelgang de Sherpa genoemd. Hè. Dat komt uit, de, uit het alpinisme. Hè. De Sherpa die uh, ja. de ander naar de top uh, leidt. Ja, dus dus, dus even voorbeeld. Rutte belt met, met Merkel of, of bellen die niet rechtstreeks met elkaar? Ja, Rut, Rutte belt met Merkel. En ja. dan zit mee te luisteren uh, de ambtenaar van Rutte. Ik denk uh, in dit geval de heer van Zols, een secretaris-generaal. Of ja. uh, mevrouw Ollengreen, die daar ook heel belangrijk in is uh, aan de algemene zakenkant. En dan zit bij Merkel zit haar uh, belangrijkste Europa-adviseur zit ook mee te luisteren. En dan hebben die twee leiders gesproken. Die hangen dan op en dan gaan die twee adviseurs nog eens even napraten. Wat hebben we nou precies afgesproken? Hoe gieten we dat in het, het vat? En wat betekent dat voor de anderen? Zo werkt het. En wordt het ook opgenomen dat je een bewijs hebt dat het ook gezegd is? Nee, nee, nee. Juist niet. Nee. Dat geldt juist heel sterk. Niet. Ja, je weet, je, weet, je weet natuurlijk niet wat men in andere landen doet. Maar uh, mijn ervaring is dat uh, men niet opneemt. Want uh, ja, het, je moet ook collegiaal en in vertrouwen met elkaar uh, kunnen werken. En ja. mijn ervaring is ook dat als regeringsleiders iets met elkaar afspreken... men zich er ook behoorlijk trouw aan houdt. Uh, wat ertoe leidt dat men niet heel vaak, heel concreet en hard iets afspreekt. Men houdt altijd ja. een beetje een slagje om de arm. En Rutte, die, die belt met elke EU-leider? Nou, niet met allemaal. Uh, landen waar je geen problemen mee hebt... Uh, nee, dat begrijp ik. Maar uh, kan hoef je niet te bellen. Bellen. hij, hij kan zijn met iedereen bellen. bellen. Heeft hij kan ja, met iedereen bellen. Soms heeft hij iemand even nodig om hem te steunen. Soms heeft hij met iemand een probleem dat moet worden uitgesproken. Soms ja. moet hij een compromis zien te vinden. Vroeger kon dat allemaal aan de vergadertafel. Maar met 27 regeringsleiders gaat dat niet meer. Want één rondje en je bent zo twee uur verder. Ja. En dan heb je maar twee zinnen kunnen zeggen. Dus, dus het moet ook steeds meer in die directe contacten. Als we even dat voorbeeld nemen van het, het, het leuke plannetje van Rutte en de Jager... over die speciale begrotingscommissaris. Um, mm -hmm. Dat hebben ze natuurlijk uh, op een gegeven moment... Uh, um, een stuk in de krant geschreven. En toen is dat uh, een beetje het balletje gaan rollen. Maar hoe hebben ze dat ideetje voor de rest in de week gelegd? Gaat dat dan... Uh belt Brutte dan ook even met Merkel. van, nou, Ik heb een leuk plannetje, moet je horen. Ja, maar dat, dat, daar heeft die ambtenaren voor. Dat is die Sherpa die ik net noemde. Of onze permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Dat is nu de heer De Gooijer. Of de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Iemand gaat even sonderen bij collega's in andere landen. Goh, wij zijn van plan om dit te lanceren. Gaan jullie dan meteen boe tegenroepen? Gaan jullie dat meteen afschieten? Of zien jullie er iets in? Nou, En als ze dan zeggen, hmm, ja, nou, misschien. Zien we er wel wat in? Dan is dat waarschijnlijk voldoende basis voor Rutte en de Jager. Om te zeggen, oké, okay, we zetten dat in de krant. Uh, ja. Er zijn een paar landen die dat ook wel aardig lijken. En dan gaan we daarmee door. Want Nederland is natuurlijk, wat dat betreft, een, een, een kleine speler. Die gaat echt niet iets Europa iets lopen, roepen of beweren of schrijven, voordat dat helemaal is afgetikt, neem ik. Nou, aan. maar dat geldt voor al die landen. Uh, uh, misschien met uitzondering van Duitsland en misschien ook net Frankrijk, die wel eens gewoon iets kunnen roepen. Uh, omdat ze denken de rest uh, zal wel volgen. Iedereen uh, probeert van tevoren af te checken dat uh, zijn of haar ideeën niet meteen uh, worden afgeschoten. En overigens ik ook wel opwijzen dat zeker in dit soort zaken die met financiën te maken hebben, met regels te maken hebben. Hebben. Nederland echt een grote rol speelt in Europa. Uh, daar hebben wij ervaringen opgebouwd, daar hebben wij een reputatie uh, in opgebouwd. We zijn geen grote lidstaat, maar op bepaalde sectoren spelen we een rol die groter is dan onze omvang zou doen vermoeden. Omdat we zo'n fijn land zijn om. Uh... Geld van te lenen inmiddels. Omdat we, veel, omdat we veel verstand hebben van de financiële markt. Omdat we veel verstand hebben van financiële uh, regelingen. Ja. En daar wordt soms ook wel. Wouter Bos die heeft met zijn ambtenaren uh, bijvoorbeeld een aantal mooie plannen bedacht voor de bankensector. Nou, daar loop je alleen het risico, zoals het toen gebeurde, dat de Fransen ermee aan de haal gaan en het dan als eigen plannen presenteren. Nou, dan moet je even je ijdelheid wegslikken en denken: het gaat erom dat die plannen er komen. En dat de Fransen dan uh, op hun borst kloppen, vooruit dan maar. <lacht> ja, precies. Even tot slot. Um, uh, uh, Meneer Timmermans, um, u heeft natuurlijk inside information, u heeft ook allerlei lijntjes en, en dingetjes lopen. Mm -hmm. Wat wordt het vanavond? Ja, um, als ik het uh, moet samenvatten, uh, dan denk ik dat het uh, uh, meer wordt uh, dan we verwachten, uh, maar minder dan wat nodig is. Ja, dat is heel mooi gezegd. Ja, en, en komt die top er, wat was dat, volkomende zondag alweer? Uh, ik weet niet of het zo snel gaat, maar dit wordt een, uh, vermoed ik, een zaak die nog over vele schijven uh, zal lopen. Uh, ja. Maar die desalniettemin wezenlijk is voor de toekomst van onze economie. We gaan het even afwachten wat er vanavond uitkomt. Dank in ieder geval voor dit blikje, blik, de, de, deze dienst. blik achter de schermen. Frans Timmermans, dank u wel. Dag. Christina Aguilera, voor je Candyman. Bnm Today, Willemijn Veenhoven. Het laatste woord, we zijn er weer aan toe en die geven we niet aan de EU-leiders in Brussel, maar bijvoorbeeld aan acteur, presentator en danser Jan Kooijman. ...onder andere concerten in Ahoy van George Michael en Britney Spears. Ik miste het allemaal, maar wel ga ik morgen naar de cd-presentatie van King Jack. Een geweldige nieuwe Nederlandse band met onder andere Ballas Kroon uh, als basgitarist. Uh, ik ben bijzonder benieuwd naar hun cd. Het is de release en uh, ik ga ervan genieten. En dan de schrijfster van onder andere het boek Phoenix vrouwen Naima Obezzas. Er zijn dus vrouwen die naar de kroeg gaan, een man versieren, het bed induiken en bewust zwanger worden... Als de mannen geluk hebben, krijgen ze te horen dat ze vader zijn geworden. Wat een secrete, leuk zo'n moeder. Mam, die is mijn pap, vraagt het kind later. Oh, gewoon een sukkel uit de kroeg, zegt ze. Tja. ja, wel effectief, zou ik zeggen. Maar goed. En dan ontwerper Vloogs van een Mommel. Een jaar of twee geleden kreeg ik, maar nu blijkt, een profetische brief. Een man die vroeg me of ik AUB een gratis paardje schoenen op wilde sturen. Want ze zei die geld zou uh, redelijk snel, samen met het hele monetaire systeem,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 AC, Ajax. 1 -1. Zo is het. 1-1 is het. Begin van de tweede helft. Ajax is wat beter, vind ik, uit de kleedkamer gekomen. Overtreding. De zoveelste eigenlijk nu van Rode AC gemaakt door Wielaert. Dat is een verdediger die doet dat notabene op de helft van de tegenstander nu. En krijgt daarvoor denk ik geel. Dat is inderdaad het geval. Derde gele kaart van de wedstrijd. Al in het einde van de eerste helft kregen Ramzi en Ooyer geel na een opstootje. Het is ook links en rechts wat onvriendelijker geworden. We hebben de keeper van Roda aan het begin van dit tweede bedrijf, Kiesek, gezien die zijn strafgroepgebied veruit moest om een doorgebroken Lukoki te onderscheppen. Dat deed hij overigens keurig, maar met alle risico's van dien. Maar zoals gezegd, Ajax maakt in de tweede helft een wat betere indruk. 1-0 aan de bal. Beweging bij Richter Nou ja, wat heet? Beweging van zijn hand, want die steekt hij omhoog. Maar voor de rest staat hij eigenlijk behoorlijk stil en dan wordt hij dus terecht overgeslagen. Al de wereld aan de rechterkant van het veld dan aangespeeld. Die wordt opgejaagd nu door Mark-Jan Flederes. Hij kan de bal aan de andere kant kwijt bij Vertongen. Die ook op zijn beurt wordt opgejaagd nu door Ramsey. Durft niet naar voren. Moet terug naar de keeper. Roda zet nu druk. Sillen is opgejaagd. Oeh, gevaarlijk. Die kapt Jonker weg. Dat mag wel als het goed gaat. Maar als het mislukt, dan ben je de Slemiel als doelman. Dit keer loopt het goed af. Dan komt de diepe trap in de richting van de verdedigers van Roda. Biedmans werkt weg. Opgevangen dan weer door Eno. En zo puzzelt Ajax verder. Doet het dat na 55 minuten. Het is nog altijd 1-1 in Kerkrade bij deze bekerwedstrijd tussen Roda en Ajax. Dankjewel, Bas Ticheler. De rest van de wedstrijd natuurlijk in Langs de Lijn. En Langs de Lijn heeft uh, bijzonder nieuws over Ajax, over het bestuur. Dus, uh, ik zou blijven luisteren. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Veel plezier met uh, Robert Meder zometeen. meteen. B -N -M.